Levi van Eck met het NOS-journaal. De Nederlandse Vereniging Strafrechtadvocaten zegt... geschokt te zijn door de liquidatie van advocaat Dirk Wiersem. Hij werd vanmorgen in Amsterdam buiten Velders doodgeschoten. Wiersem stond kroongetuige Nabil B bij... in de grote liquidatiezaak rond Ridouan Taghi. Zowel premier Rutte als minister Dekker voor Rechtsbescherming... noemen de liquidatie zeer verontrustend. De politie is nog op zoek naar de verdachte... een man van tussen de 16 en 20 jaar oud... Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft de plek bezocht... waar Wiersum werd doodgeschoten. Halsema noemde het een afschuwelijke moord... en een niet eerder vertoonde aanval op de advocatuur... die het wezen van de rechtsstaat aantast. Oudvoetballer Fernando Riksen is overleden... aan de gevolgen van de spierziekte ALS. Dat heeft zijn oude club Rangers FC bekendgemaakt. Riksen speelde twaalf keer voor het Nederlands elftal. In 2008 won hij met de Russische club Zenit Sint-Petersburg de Europa League... Zes jaar geleden maakte Riksen in het televisieprogramma De Wereldwijd door bekend... dat hij de ziekte ALS had. Sindsdien sprak hij veel in het openbaar over zijn ziekte. Fernando Riksen was 43 jaar. De VVD is eventueel bereid meer geld uit te trekken... om het lerarentekort in het onderwijs te bestrijden. Tijdens de algemene politieke beschou beschouwingen sprak PvdA-leider Ascher, VVD-fractievoorzitter Dijkhoff aan over het lerarentekort... Tijkoff zei er wel bij dat het te makkelijk is... om het tekort alleen aan een gebrek aan geld toe te schrijven. Volgens Ascher is geld inderdaad niet de oplossing, maar wel het probleem. Het weer op veel plaatsen blijft het vandaag droog. Alleen in het noorden en westen valt soms een buitje. Het wordt vanmiddag 15 tot 18 graden. Vannacht koelt het flink af en is lokaal zelfs vorst aan de grond mogelijk. Morgen verandert er weinig ten opzichte van vandaag. Wel is er smiddags nog iets meer ruimte voor de zon.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 Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Ja, en u bent weer terug bij uh, Zandvoort Luncht, uh, ZFM Zandvoort. En we gaan meteen beginnen met een artiest in het licht. Het is een hele bijzondere vandaag. We gaan eerst luisteren en daarna vertelt Lea u meer over deze artiest. <tied> in het licht. Hey. So with another man yeah. I'm going down to shoot my little You know I probably mess around een artiest, niet ja, te geloven. Helaas en, uh, veel te vroeg van ons heen gegaan. Zeker weten. Ja, Lea, jij hebt wat informatie over uh, Jimi Hendrix. En jij kunt ook vertellen waarom wij hem vandaag draaien. Zeker, want James Marshall Jimmy Hendrix was een invloedrijke Amerikaanse gitarist en singer-songwriter. Hij werd bekend door zijn virtuoze flamboyante gitaarspel. Hij bracht ook een revolutie in het gitaarspelen teweeg door het gebruik van nieuwe akkoorden, feedback en vernieuwende op opnametechnieken. Zijn stijl kan omschreven worden als een creatieve, psychedelische verwerking van Echt? rock, soul en ook wel van uh, blues invloeden. Ja, Hendrix stier in het uh, Samarkand Hotel in Londen op 18 september 1970... op 27-jarige leeftijd... nadat hij als gevolg van een overdosis slaappillen... en het drinken van wat wijn in een coma was geraakt. Oh, hierbij ja, hierbij zou een rol hebben gespeeld dat Britse slaappillen... die hij had ingenomen, sterker waren... dan de Amerikaanse slaappillen waaraan hij gewend was... Uh, hij werd begraven op het Greenwood Memorial Park in Brenton. Het is een stadje heel dicht bij Hendricks' geboorteplaats Seattle. Ja. En na een autopsie werd duidelijk... dat Hendricks in zijn leven nooit verstaafd is geweest aan heroïne. En dat het dus ook niet de doodoorzaak was. Wat destijds veel mensen wel dachten. Oh, echt? Ja, ja inderdaad. Ja. Want iedereen denkt dat hij... Uh... Aan heroïne ten onder is gegaan, maar dat is dus helemaal niet waar. Nee, gewoon uh, te sterk. Andere slaap slaapmiddelen dan dat hij gewend was. Ja, en een beetje wijn. Jeetje Mina, hoe is het mogelijk? Ja, en hij behoorde tot de club van 27. Ja. Grote artiesten die uh, op hun 27ste uh, het aardse voor het hemelse hebben moeten verhuilen. Ja. Zoals we hebben Janis Joplin. En ja, er waren er nog veel meer. Ja, ik heb nog acht jaar. Jij hebt nog acht jaar. moet eerst beroemd worden. Ik wil beroemd worden. Hé, luister. Je hebt een mooi liedje meegenomen. Daar gaan we naar luisteren. Ik ga het even voor je aankondigen. Het liedje van de Zuid-Keef. Op Sierven zandvoort. Het liedje loopt, maar ik hoor nog niks. Oh, wacht even. Ik moet ook de andere dingen aanzetten. Sorry. Short steps. Deep breath. Everything is alright. Chin up. I can't. Step into the spotlight. She said. for an answer when this world is known you're with me. Nou, wat was dit voor moois? Uh, dit was uh, Everything's Alright van uh, Laura Shigihara. Ja. Uh, eigenlijk geschreven voor een uh, videogame. Super, super mooi videogame uh, genaamd uh, To the Moon. Ja, uh, en, en daar, daar komt het eigenlijk uit. Maar super mooi. Heel, heel, heel mooi nummer. En ik had nog nooit van deze dame gehoord. Nee, ik ook ja. niet. Tot, dus totdat tot ik eigenlijk die, dat spel heb gespeeld. Heel mooi. En toen ben je erop gaan zoeken. Ja. Ja, nou, wij zijn blij toe. Want anders hadden we dit prachtige nummer nooit gehoord. Je videogames, joh. Ja, joh. Is toch nog ergens goed voor, hè, <laughs> dat gamen. Ja, zo ontdek je nog eens wat. Nou, uh, Abel gaat ook wat ontdekken, hoor. Komt-ie. Ik stap de bus in Mensen lijken te kijken Maar ik wil ze ontwijken Voordat ze mij Weg. En we gaan eens kijken, want het zonnetje schijnt zo lekker. Maar ik ben toch ook wel benieuwd wat ons te wachten staat de komende dagen. Lea gaat het ons zo vertellen. Ja, zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Er zijn vandaag wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. De kans op een bui is klein en er waait een matige noordenwind. De temperatuur stijgt naar 16 graden. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en droog. De temperatuur daalt naar 8 graden. Morgen zijn er opnieuw wolkenvelden, maar soms schijnt ook de zon. De temperatuur stijgt naar 17 graden en er waait een matige noordenwind. Vrijdag draait de wind naar het oosten en stroomt droge lucht naar onze streek. De zon schijnt flink en het blijft droog. De temperatuur stijgt naar 19 graden. In het, weekend, het, het weekend is na zomers. De zon schijnt zaterdag volop, maar zondag neemt de bewolking weer toe... En volgen enkele buien. De temperatuur stijgt zaterdag naar 22 graden... en zondag naar 24 graden. Dit was het weerbericht volgens Rico Schreuder. En dit is haar nieuwste nummer, Liar. Een heerlijk swingend nummer. Ik, ik kijk eens even naar Lea. En dan vraag ik me af of zij nog nieuws heeft uit de regio. Zeker weten. Dat is mooi, meid. Shoot. Een vuilcontainer aan de Zijlstraat in Haarlem heeft dinsdagochtend vroeg in brand gestaan. De brandweer werd even voor vier uur gealarmeerd en ging erop af. De vlammen waren meters hoog. En omdat de container dicht bij panden stond, schaalde de brandweer op naar middelbrand. Een aantal bewoners heeft hun woning kort moeten verlaten, dit vanwege de rookontwikkeling. Het was de vierde opeenvolgende brand in één nacht. Na de containerbrand in de Zelstraat werd er een politiehelikopter opgeroepen om te assisteren. Deze heeft de situatie van bovenaf in kaart gebracht. Hieronder een... Oh, dat hebben we natuurlijk niet. Hieronder een overzicht. Lekker <lacht> <lacht> de redactie weer. Redactie oh, redactie weer. Ik ja, heb ja, er, ik heb ja, er ja. nog wel eentje voor je. Heb je eentje? nog een nieuwtje? Ja, nou, zeker. vertel een verkeersregelaar is dinsdagmiddag gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een brommobiel. Even over half twee reed de bestuurder van de brommobiel over de Vogelzangse weg in de richting van Vogelzang. Ter hoogte van de ingang van de Amsterdamse waterleiding Duinen stonden verkeersregelaars omdat een rijstrook afgesloten was wegens snoeiwerkzaamheden. De bestuurder van de brommobiel reed recht op de verkeersregelaar af. De verkeersregelaar kon deels opzij springen, maar werd toch geraakt. Ambulance en politie kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Ambulancebroeders hebben het zachtoffer eerste hulp verleend. Na de eerste zorg is hij van verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de brommobiel verklaarde tegenover de politie... dat hij de verkeersregelaar niet zag staan. Afhankelijk van het letsel van de verkeersregelaar... dat... afhankelijk van het letsel wat de verkeersregelaar heeft opgelopen... zal de man bij het CBR aangemeld worden voor een rijvaardigheidsdienst... Zo, zo. Nou, heftig allemaal weer. Hè? Ja. Al die dingen. Nou, wij gaan weer eens even naar een muziekje terug. En uh, Lea, het volgende nummer is absoluut niet persoonlijk. Het oh. staat toevallig op mijn playlist. En meer dan dat toeval is het niet. Je bent toch niet zo.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 Sweetie als ik had verwacht Want meisje, je laat me schrikken als je lacht Je tanden zijn zo geel als een kanarie. Ik liet weg, je liep me na, want je had nog niet door Want die sma die bleef maar komen, ja ze ging ervoor Ze vroeg, vind je me knap? Ik zei dit is het geval, vind je het goed dat ik mijn fiets In je tanspleetstal, ze keek me aan Zonder benul, nog steeds verliefd Ik zeg niet dat je stinkt, maar erg lekker ruik je niet Ze vroeg, je dan.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 Zo lelijk als een nacht Je bent toch niet zo sweetie als ik had verwacht Want meisje, je laat me schrikken als je lacht Je tanden zijn zo keel als een kanarievacht Oeh, sma wat ben je lelijk? Lelijk met de nadruk op leek. Zo lelijk als een leek. Alle smaartjes die lelijk zijn Hou je mond! Dit was DJ Maatman Begrijp goed Ik wil niet dat al die smaartjes zich aangesproken voelen door dit nummer Ik ben bij Huis Through the streets of Soho in the rain. He was looking for the place called Lee Ho Fox. For get a big dish of If Chow Man. kitchen door You better not let him in Warren Sivan met Werewolves in London. En daarvoor hebben we geluisterd naar DJ Matman. Met meisje. Ja, die is zo lelijk als de nacht. Nou, helemaal niet leuk. Nee, dat heb, heb ik je gezegd? Le Lea zegt dankjewel. Heb ik je gezegd? Dat is helemaal niet voor jou. Het staat toevallig op die plek in de playlist. Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Nee, je bent een prachtmeid. Kom op, zeg. Zeg, uh, morgen dan. Uh, is het donderdag? En dat is niet zomaar een donderdag. Want vanaf donderdag heeft Zandvoort een hele nieuwe burgemeester. David, David Molenburg. Dat, dat zei ik jij bijna, David, David Blinkhoff, David... hè? <laughs> nee, nee, niet Blinkhoff. Nee. <laughs> Stel je voor, dat die onze burgemeester nou. zou worden. Nee, een Haarlemse CDA-burgemeester. En die gaat te worden. Vandaag is hij nog gewoon David Molenburg. Maar vanaf morgen heet hij burgemeester Molenburg. En uh, hij wordt uh, geïnstalleerd op het, uh, in het gemeentehuis. En na zijn installatie is er een avond in het paddock... in de paddock op het uh, circuit. En dan is iedereen uitgenodigd om kennis te maken... met deze nieuwe burgemeester en hem uh, welkom te heten in Zandvoort... En natuurlijk hadden we afgelopen vrijdag het afscheid van burgemeester Niek Meijer. En nou heb ik een fragmentje bij me. Uh, dat is een, een interview met de griffier, want ook hij gaat afscheid nemen van zijn functie. En ik ga even kijken of ik dit door kan zetten, zodat u dat ook kunt beluisteren. Ik hoop dat het gaat lukken. Het is 13... Ja... Ik hoorde mezelf net wel even. Ja, maar hij is nu weer weg. Ik ben weer weg. <laughs> Waarom ben ik weg? Ik ga het uh, nog één keer proberen. Kijk. 2019 en ik sta hier met de griffier van de gemeente Zandvoort. Die uh, burgemeester Nick Meijer altijd terzijde heeft gestaan. En ik vraag me af, en dan heb ik het tegen Henk. Uh, Henk, wat ga je straks missen als de burgemeester jouw burgemeester niet meer is?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 Ook in mijn vrije tijd. Ook als het niet uit het werk is. Hier moet je zijn. Nou, En ik hoop dat we net zo'n leuke griffier weer terug gaan krijgen. Dank u wel. Ja, Dank wel. ja Tot zover. Dit was het interview wat, wat ik afgelopen vrijdag had. Tijdens de afscheidsreceptie van burgemeester Niek Meijer en zijn vrouw Jannie Meijer. En dit gesprek was met Henk van Stevenink. De griffier van de gemeente de afgelopen 20 jaar. En een uiterst sympathieke man. We gaan verder met een muziekje. En uh, de Beach Boys die staan op ons te wachten. Laten we gauw eens zeggen... Sorry? Ik zei oeh. Oeh, oe. Ja, dat kan je wel stellen. Ja, de Beach Boys. Oe. Oe. Niet zomaar de eerste, de beste. Dus ze staan op ons en, te wachten. Uh, ja, ja, maar wel met tranen in hun ogen, hoor. Oh, hij was al een beetje begonnen. Ja,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 Ja, ja. De, de, de, de, de, de, de, de, jullie moesten nog even wachten. Hè? Hadden we helemaal niet afgesproken dat jullie meteen zouden en gaan zien. Nee, nee, nee. Maar we wachten ook nooit, hè? Oh, verschrikkelijk, jongens. Ze hebben altijd zo'n haast. Eventjes wachten nog. We hebben eerst nog geluisterd naar de Beach Boys met Tears in the Morning. Heerlijk nummer. En we gaan nu weer even luisteren naar Lea... die nog een mooi, mooi, mooi, mooi nieuwtje voor ons heeft. Jazeker, want nu.nl meldt dat in navolging van de Formule 1... ook de Formule 2 en Formule 3 volgend jaar naar, mei naar Zandvoort komen. Kijk eens aan. De races in de opstapklassen worden in hetzelfde weekend verreden... als de Grand Prix in de Koningsklasse. Zowel de Formule 2 als de Formule 3 seizoen... begint in het weekend van 20 tot en met 22 maart in Parijs, waarna Zandvoort tussen 1 en 3 mei het decor is voor de tweede voor het tweede raceweekend. Mm. Ja, dit seizoen is Niek de Vries... de enige Nederlander in de Formule 2. De 24-jarige Vries is hard op weg... naar de wereldtitel en maakt onlangs bekend... dat hij volgend jaar in de Formule 1 e rijdt. In de Formule 3 rijden... landgenoten Richard Verschoor... en Ben Fiscaal. Na zeven van de acht raceweekenden... is Verschoor de nummer 12 in de WK-stand en bezet Fiscaal... de vijftiende plek. Nou, kijk eens aan, zeg hartstikke mooi. Dat wordt allemaal spannend... In, die, uh, in, die, in het eerste weekend van mei volgend jaar. Ja, er is ineens He? heel veel uh, waar we rekening so, mee houden. Zo, so, zo, so, zo, so, zo. So. Nou, geweldig hoor. En dat gebeurt toch allemaal maar in ons mooie Zandvoort. In ons kleine, en... kleine Zandvoort. Zo is het. En denk mm -hmm. er dan, uw lokale omroems, oproep, omroep ZFM Zandvoort... <laughs> is ook daar natuurlijk weer bij natuurlijk. straks. Ja. Nou, kom op jongens van de Steve Miller Band. Ze stonden net te jullie. trappelen. En nu mogen jullie...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 De Joker van de Steve Miller Band. En uh, we hebben zojuist geluisterd naar een klein fragment... wat we hebben opgenomen tijdens de afscheidsreceptie... van burgemeester Niek Meijer en zijn vrouw Janni. En uh, ook Roy van Buringen was daar... en die heeft verschillende gesprekjes gevoerd. En we gaan eens kijken of het lukt om een van die gesprekjes uit te zenden... Hij stond uh, naast mensen in de lange, lange rij van mensen die de burgemeester graag een hand wilden geven. Oh, goed. Ik uh, sta hier uh, naast mensen van Nieuw Unicum. Laten we daarvoor op houden. Jullie gaan een heel bijzonder cadeau uh, overhandigen. Ja, wij gaan een cadeau overhandigen wat de bewoners van Nieuw Unicum voor onze burgemeester gemaakt hebben. En een klein beetje verklappen, wat is het? Het is een, um, een, een, een, ja, een gesmeed. Het is allemaal, um, ge, dus allemaal oude onderdelen van uh, apparaten. Ja. ...zijn op een uh, plaat gelast en uh, dat hebben ze allemaal zelf gedaan. Dat doen ze hier op uh, de dagbesteding. En wij zijn er onwijs trots op uh, dat onze bewoners uh, dit aan onze burgemeester willen aanbieden. Buiten dat uh, jullie iets moois aanbieden, hoe vonden jullie het moment dat eigenlijk hier zijn aftreden is? Ja, dat is heel bijzonder. Ik heb ook begrepen dat de inauguratie hier ook heeft plaatsgevonden. Dus dat is heel mooi dat de cirkel rond is, zeg maar, voor ons. En er is ook altijd een hele nauwe band geweest tussen de gemeente en Nieuw Unicum. En we hopen dat dat ook met de nieuwe burgemeester nog in stand blijft. Maar dat we alle vertrouwen... Daar moeten we zeker van uitgaan. Uh, jullie zijn hier ook hartelijk ontvangen. Ja, jullie zijn bijna aan de beurt. Zullen we gewoon meegaan? We gaan gewoon mee. We gaan kijken wat er gebeurt. In ieder geval, nieuw Unicum uh, zal een mooi cadeau aanbieden. Uh, is, de, is het wel ook leuk ontvangen door de bewoners? Dat hier de afzet, ja zeker. Ja, onze bewoners zijn heel blij en er zijn er ook aardig wat aanwezig. Dat is anders moeilijker voor ze. Deze nee, waren heel enthousiast. We hebben met plezier uh, dit georganiseerd. Ja, zeker hoor. En in de file gestaan. Normaal stand voor het file voor het circuit. Maar nu is er file voor burgemeester Niek Meijer. De file voor de burgemeester. Het cadeautje wordt overhandigd door uh, Nieuw Unicum. De alle van Nieuw Unicum en de raad van bestuur van Nieuw Unicum. En alles ja, Dit is 11 april geweest, dat zei ik net. Dat was <laughs> toen de koningin er was. Oh ja, precies. Ja, ja. Goedendag. Ja. Oh. Ja, pet van Namens alle bewoners van de Muurkunde dit gemaakt op de dagbesteding. Ja. Ja. Hallo. <laughs> nou, dit oh. hebben ze gemaakt en wow. we hopen oh. dat jullie dat. Uh... Dat daar het een enorme herinnering. ze hebben het ook speciaal voor jou gemaakt, omdat ze weten dat je van die industriële houdt. Dus het is nee. niet van. Uh, nee, maar ja, maar ze hebben het ook ja. ja. toch? Ja. Ja. ja, en zo mochten we heel even getuigen zijn van de overhandiging van een van de vele, vele, vele, vele cadeautjes... Aan burgemeester Niek Meijer voor zijn afscheid. Het was Volgens mij kon hij zo een bodega gaan beginnen. Een flessen wijn. Een bloemenwinkel. Een zee aan bloemen stond er. En uh, ik ben benieuwd of zijn huis groot genoeg is... om dat allemaal kwijt te kunnen. Mijn god, wat een, wat een cadeaus allemaal. Nou, hartstikke mooi. We hebben het achter de rug. En morgen gaan we op naar onze nieuwe burgemeester. En... Uh, ja, misschien zeggen we over twaalf jaar ook wel... nou, dat was hij toch wel, hoor. My guy. My guy, en we gaan door met een T-Rex. Bang a gong en get it on. Ja, U heeft geluisterd naar Benga Gong, On van T-Rex. En dit was de electric version uit 1971 wat een tijd geleden alweer. Als je het zo even snel zegt, dan, dan lijkt het niks. Maar poh, het is een heel leven. Ja, we gaan richting het einde van deze Zandvoort lunch, Die normaal gesproken natuurlijk gepresenteerd wordt door Hans Wassenaar. Want eigenlijk is het zijn dag, hè, de woensdag. Maar ja, Hans is er niet. Dus ja, dan doe je het maar met Dolly. En met Lea natuurlijk. Hi. Lea, eh... Uh... Heel hartelijk bedankt uh, voor je inzet uh, deze uh, uitzending. Geen probleem. En voor al je nieuwtjes en het weer. En natuurlijk dat prachtige liedje wat je <laughs> ons hebt laten horen tijdens het liedje van de Sidekick. Thanks for having me. Je was weer een leuke Sidekick. En ik hoop dat je binnenkort weer eens een keertje aanschuift om een uitzending mee te doen. En... Um... Ja, we hebben natuurlijk deze week nog één uitzending te gaan en dat is morgen. Morgen is Zandvoort Lunch vanaf 12 uur tot 2 uur weer bij u terug. Maar dan is uw host uh, Roy van Buringen. En uh, Roy die heeft een hele volle uitzending als ik het zo even bekijk. Hij heeft ook een hele leuke gast sidekick, namelijk Erik... En te gast zijn René van der Wel. En dat is een... Oeh, ik val van mijn stoel af. Oh, bij de naam alleen al. Oeh. <laughs> en dat is hij er nog niet eens. <laughs> uh, René van der Wel, daar heeft hij morgen contact mee in de uitzending. En René van der Wel is een van de zangers die meedoet met The Voice Senior. Om van je stoel af te vallen. Nou, zeker. Ja, ja, ja. ja. van verbazing zeg. Hoe wow. krijgt die jongen het toch voor elkaar elke keer al die leuke gasten? En uh, de veerkampjes uit Man bij het Hond, ook die laten zich morgen horen. tijdens uh, weer een nieuwe uitzending van Zandvoort Lunch. Oh, en met uh, Roy van Buringen als presentator en Erik als sidekick. En uh, uiteraard is Roy er morgenavond ook bij. als uh, de nieuwe burgemeester in de paddock een receptie uh, heeft gegeven. Of wordt ontvangen tijdens een receptie. Laat ik het liever zo zeggen. U bent allemaal welkom vanaf 7 uur in de paddock om de nieuwe burgemeester een hand te schudden. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Dank u wel. En uh, tot de volgende keer. Ja. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...